7 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Italië bezuinigt tientallen miljarden. Privacy-organisatie start site voor opvragen persoonsgegevens. En Duitsland herdenkt bouw van Berlijnse muur. De Italiaanse regering heeft besloten om de komende twee jaar... 45 miljard euro te bezuinigen. In 2013 moet de begroting van Italië in evenwicht zijn...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 Consumenten kunnen vanaf vandaag veel makkelijker bij bedrijven opvragen welke informatie over hen wordt bewaard. Privacyorganisatie Bits of Freedom heeft de site pim.bov.nl online gezet voor mensen een standaardbrief kunnen downloaden. Daarmee kunnen ze hun dossier opvragen bij bedrijven als bijvoorbeeld het bedrijf dat de OV-chipkaart exploiteert, en telecomaanbieders. Uit onderzoek van Bits of Freedom en de Radboud Universiteit blijkt dat veel ondernemingen nauwelijks ingaan op verzoeken van consumenten die willen weten welke persoonsgegevens worden bewaard. Dan zijn die bedrijven wel verplicht. Als er al informatie wordt gegeven, is die vaak onder de maat. Privacyorganisatie Bits of Freedom hoopt dat bedrijven zich transparanter gaan opstellen als klanten vaker om hun bewaarde persoonsgegevens vragen. In Groot-Brittannië is het begin van het weekend na de hevige rellen zonder grote problemen verlopen. In Londen waren vannacht 16.000 agenten op straat in plaats van de 2500 die normaal op de been zijn. Ook in andere Engelse steden waren veel meer agenten op straat dan gebruikelijk. De politie wilde kosten wat het kost voorkomen dat uitgaansgeweld zou uitmonden in nieuwe rellen. Daarbij vielen de afgelopen week vijf doden. Inmiddels zijn twee verdachten aangehouden voor de dood van een 26-jarige man... die maandag in zijn auto in Londen werd doodgeschoten. Hoge politiefunctionaris reageerde gisteren afwijzend op kritiek van premier Cameron... die het politieoptreden in de eerste dagen als inadequaat had bestempeld. Volgens de voorzitter van de Britse politiechefs was hij er niet bij toen de rellen uitbraken. En was het de politie die de orde heeft hersteld en niet de politiek.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 In Duitsland wordt vandaag herdacht dat het communistische Oost-Duitsland precies 50 jaar geleden begon aan de bouw van een muur om West-Berlijn. Vanaf middernacht zijn de namen en levensverhalen voorgelezen van slachtoffers die werden gedood toen ze wilden vluchten. Zeker 136 mensen zijn bij hun vluchtpoging omgekomen. Onder andere bondskanselier Merkel is vanochtend in Berlijn aanwezig bij de herdenking op de Bernauer Strasse, waar het ijzeren gordijn dwars doorheen liep. Om 12 uur vanmiddag wordt in heel Duitsland één minuut stilte gehouden.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 Betogers riepen dat ze hopen op de dood van president Assad... en dat ze alleen voor God op hun knieën gaan. President Assad lijkt zich niet aan te trekken... van de toenemende internationale kritiek op zijn bewind. Sinds het begin van de Ramadan is het geweld... tegen de Syrische bevolking alleen maar toegenomen. Bij de opstand in Syrië zijn tot nu toe bijna 2000 doden gevallen. In de buurt van de Duitse plaats Swangau... hebben 19 mensen onder wie vier kinderen... de nacht doorgebracht in de gondel van een kabelbaan... Die staat sinds gistermiddag stil nadat een paraglijder... verstrikt was geraakt in de kabels. Dertig mensen werden gisteravond uit benarde positie bevrijd... maar hoger op de berg zaten de negentien nog vast... in een cabine die op zo'n tachtig meter hoog boven een steile helling hangt. Renningswerkers vonden het niet verantwoord om in het donker door te gaan. De renningswerkzaamheden gaan vanochtend weer verder. Toen besluit het weer, zwaar bewolkt en smiddags wat buien. Het wordt dan 20 tot 24 graden.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 Nederland is het beste voetballand ter wereld. Maar hoe berekenen ze nou eigenlijk zoiets? Gaan we zo eens eventjes vragen. FC Twente speelt vanavond voor het eerst in het eigen stadion. Is bijzonder, want het is de eerste keer na het grote ongeluk. De crisis op de financiële markten gaat ook Latijns-Amerika niet onopgemerkt voorbij. En Italië moet als gevolg van de crisis de broekriem fors aanhalen. Maar eerst ons spoor op het internet. De geboortedatum die u invult voor een bonuskaart. De adresgegevens die u achterlaat bij de meubelzaak. De gegevens van de internetsite die u bezoekt. Welke informatie hebben bedrijven eigenlijk allemaal over u? Privacyorganisaties Bits of Freedom... wil dat bedrijven dat inzichtelijker maken. Woordvoerder Daphne van der Kroft, goedemorgen. Dag, goedemorgen. Ja, u heeft dat allemaal onderzocht, samen met Radboud Universiteit. U heeft namelijk onderzocht hoe bedrijven reageren... als er gevraagd wordt welke informatie er wordt opgeslagen. Wat is er uit dat onderzoek gekomen? Ja, wij kregen heel regelmatig de vraag, uh, wie weet nou wat van mij? En dat is natuurlijk een heel, uh, heel terechte vraag. En in Nederland heb je ook gewoon recht op een antwoord. Je hebt namelijk een recht op inzage. Dus wij zijn een uh, website gaan bouwen die je daarbij helpt... door in drie hele makkelijke stappen antwoord op te krijgen. En terwijl wij die uh, website aan het testen waren... hebben wij zelf natuurlijk ook verzoeken gestuurd. De proef op de zon. Uh, sorry, wat zegt u? Ik zeg de proef op de som genomen. De proef op de som, ja, precies. En, um, en, en daar, daar kwamen natuurlijk een aantal hele opvallende reacties uit. Onder andere dat sommige bedrijven gewoon helemaal niet reageren. Um, uh, anderen reageren wel en nauwkeurig keurig op tijd, maar met een totaal onbegrijpelijk antwoord. Oh. En anderen reageren uh, ontzettend goed. En dan krijg je dus een heel pak met, uh, met gegevens die zij over jou hebben. Ja, en wat is dan een totaal onbegrijpelijk antwoord? Nou, wat we bijvoorbeeld kregen waren uh, twee printjes van Albert Heijn waarop, uh, uh, uh, ja, dat waren printjes van een systeem... en daar was verder geen begeleidende brief bij. Het leek ook meer een soort personeelsadministratiesysteem. Maar uh, wat het nou precies moest betekenen... en hoe Albert Heijn aan die gegevens was gekomen... was totaal onduidelijk, terwijl er wel een Sofie-nummer in stond. Dus dat zijn toch wel behoorlijke uh, ja, gevoelige gegevens. Ja, dan, hebben ze, uh, dan weten ze dus in ieder geval heel erg veel van je. Maar... Als je dat nou allemaal weet, hè, je, je krijgt uh, die gegevens dus terug... dan weet je welke gegevens bij de bedrijven uh, zitten. Maar dan weet je nog niet of ze die gebruiken en waarvoor ze die gebruiken. Nou, dat moeten ze ook uh, zeggen. Dus in, de, in, de, in het antwoord dat je krijgt, moeten ze zeggen... hoe komen ze aan die gegevens, delen ze die bijvoorbeeld met anderen... en, uh, en waarvoor wordt het gebruikt, waarvoor wordt het verzameld. Nou, ze zijn verplicht om te antwoorden, begrijp ik uh, van u. Maar als ze dat ja. nou niet doen, wat, wat dan? Nou, bepaalde, uh, sommige branches hebben regelingen, dus dan helpt het hier weer verder. In uh, het geval van de overheid kun je in uh, beroep en in bezwaar. En in elk geval, in beide gevallen, kan je het college bescherming persoonsgegevens vragen om bemiddeling. Dan kom je er samen uit. En nou, stel dat ze dus inderdaad al die gegevens, uh, dat dat het allemaal wel bekend is, kan je dan ook een bedrijf dwingen om gegevens te wissen? Uh, control all delete? Ja. Ja, de, de gegevens die zij niet nodig hebben, er wordt natuurlijk heel veel opgeslagen En lang niet al die gegevens zijn nodig voor het leveren van die dienst. Uh, dus daar zou je om kunnen vragen dat de, de, zeg maar de overvodige gegevens worden, worden gewicht. Maar aan de andere kant, daar zijn natuurlijk ook wel strenge regels uh, al voor. Hè? Dat bedrijven gewoon niet alle gegevens uh, mogen gebruiken. Uh, we, we hebben. We hebben regels in Nederland, we hebben een, een wet... maar die wordt lang niet altijd opgevolgd. Dus wat wij hopen te bereiken met deze PIM, die privacy inzage machine... is dat doordat heel veel mensen deze verzoeken eindelijk gaan sturen... en een antwoord krijgen op hun vraag... dat het hoger op de agenda van deze organisaties komt. Want dat is wat nu heel duidelijk bleek uit die, uit die testverzoeken. Um, veel bedrijven hadden geen idee, waren helemaal niet ingesteld op, op deze verzoeken. En nu zetten we daar een spotlight op... En moeten ze daar dus meer aandacht aan besteden. En hopen we dus dat ze in de toekomst zorgvuldiger omgaan met onze, met onze gegevens. Ja, want er staat een soort standaardformulier op het op het internet wat je kan downloaden. Ja, dus het is in, in drie stappen kies je de organisaties die je wilt aanschrijven. Je vult je gegevens in, want die moeten natuurlijk verwerkt worden in die brief. En uh, met één druk op de knop uh, later uh, uh, heb je de brief in handen en dan hoeft alleen nog maar een op en dan, en dan kan hij de deur uit. Ja, en bewaart Bits of Freedom zelf ook uh, allerlei gegevens? <laughs> nou ja, je moet inderdaad op deze website uh, gegevens in, uh, invullen. Ja. Maar daar hebben we natuurlijk heel goed over nagedacht. Dus wat er gebeurt er op het moment dat je die pagina weer verlaat... Dan zijn die gegevens ook weer weg. Okay. Wij bewaren die niet. U bewaart ze in ieder geval niet. Nou, mevrouw Van der Kroft, ik uh, dank u wel voor het uh, gesprek. Na acht uur, overigens, dan uh, praten we met een van de bedrijven die u heeft aangeschreven: aangesch uh, uh, dat, dat is TLS en dat is het bedrijf achter de OV-chipkaart. Dus straks na acht uur. Mijn hart bloedt voor de Italianen. Dat zei premier Berlusconi gisteravond na een spoedzitting van zijn kabinet. Er werd een plan goedgekeurd om de komende twee jaar nog eens 45 miljard euro te bezuinigen. De overheid had beloofd om nooit aan de portemonnee van de Italianen te komen. Maar nood breekt wet, zei een teneergeslagen Berlusconi. In een situatie is het duidelijk dat in ons cuore gronda sangue. Als we denken dat een van de questo van dit regio, Era quello di non avere mai messo le mani nelle degli italiani. Mi cito, tra virgolette. De situatie is veranderd, zegt Berlusconi. En daarmee doelt hij op de hete adem in de nek van de Europese Centrale Bank. Die kocht onlangs een grote hoeveelheid Italiaanse schuldpapieren op. om het land uit de brand te redden. We praten er verder over met onze correspondent in Rome, Bas Meesters. Bas, nou, dan gaan Berlusconi's mooie beloftes. hè? Ja, inderdaad. Als er één ding is dat Berlusconi zijn hele carrière lang beloofde... dan is het dat hij geen belastingen zou verhogen. Maar nu moet hij wel. En tijdens die persconferentie gisteren stelde hij dat op een terneergeslagen toon. Hij schoof alle verantwoordelijkheid naar beursspeculanten, de mondiale economie... de ECB, de Europese Bank, en naar de politici voor hem die de staatsschuld lieten oplopen. Even vergeten dat er in zijn periode ook nog eens een 300 miljard bijkwam. Nou, moet hij maatregelen nemen? Wat zijn de pijnlijkste maatregelen? Um, het zijn vooral de, het feit dat het ook extra maatregelen zijn. Nog eens 8,5 miljard extra korten op de uitgaven van de ministerie in de komende twee jaar. Nog eens 9,5 miljard extra op de lokale overheden. Afschaffen van 38 provincies, privatiseringen, gemeentes die samen worden gevoegd. En ook een solidariteitsbelasting voor mensen die meer dan 90.000 euro verdienen... Die moeten boven dat bedrag 5% extra gaan betalen en boven de 150.000 10% extra. En dan is er nog een pensioensleeftijdsverhoging voor vrouwen. Die, zouden, die kunnen hier altijd al met 60 met pensioen. Maar dat wordt nu versneld gelijk getrokken met de mannen. En die gaan op pensioen op welke leeftijd? 65? 65. Oké, okay. en dit komt dus echt bovenop dat pakket van uh, drie weken geleden? Ja, dat stelt. Iedereen stelt die vraag hier. En minister Tremonti van Financiën zei gisteren dat het er grotendeels bovenop komt. Het is een hele ingewikkelde rekensom en over de bedragen verschillen de lezingen op dit moment nog. Maar met de extra bezuinigingen hoopt de regering het begrotingstekort al in 2013 weg te werken in plaats van in 2014. En dat is een eis van de Europese Centrale Bank. Alleen dan wil ze schuldpapieren van Italië opkopen. Maar dan moet ook nog het parlement het goedkeuren. Wordt dat nog een hele toer? Ja, inderdaad, zal wel zeker gestekeld gaan worden over de invulling van de maatregelen. Maar die bedragen die staan wel zo goed als vast, want iedereen weet dat dit gewoon moet. Het is nu al een, per decreet vastgesteld, dus vanaf vandaag gaat het allemaal in. Um, en uiteindelijk heeft het parlement dan nog 60 dagen om erover te discussiëren. En uiteindelijk zal het gewoon slikken of stikken zijn voor de parlementariërs. Omdat het anders tot een, een, een oncontroleerbare crisis kan gaan leiden. Ja, slikken of stikken voor de parlementariërs en de bevolking. Um, hoe, ja, je gaat natuurlijk niet zeggen hoe reageren die erop. Want die zijn volgens mij op dit moment nog op vakantie. Maar wat is de verwachting? Inderdaad, het, uh, die liggen nu aan de stranden. Het is moeilijk te voorspellen. Wat wel al duidelijk is, is dat de lokale overheden zeker dwars gaan liggen. Zij vinden het oneerlijk dat zij zoveel extra moeten inleveren. Ze vrezen dat allerlei lokale diensten zullen worden geschrapt... en dat lokale belastingen omhoog moeten. Maar straks als iedereen terug is van vakantie... dan moet blijken welke groep Italianen nog meer hard worden geraakt. Zo hard dat ze tegen de maatregelen gaan staken en demonstreren. Maar ik denk dat dat een kwestie zal zijn van op zijn vroegst eind september, begin oktober. De hete herfst noemen we dat dan, hè, Bas. Dankjewel, Bas Mesters was dat vanuit Rome. Gaat Fabregas nu wel of niet naar Barcelona? Dat zo dadelijk. De verkeersinformatie. De A20, hoek van Holland, richting Gouda. Tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbrechtseplein... een wegafsluiting in verband met wegwerkzaamheden. Er is een omleiding ingesteld. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De opvolger van George W. Bush, niet als Amerikaanse president... maar als gouverneur van Texas, dat was Rick Perry. En die Perry die wil nu verder in de voetsporen van zijn voorganger. Het is namelijk zo goed als zeker dat hij vandaag zijn kandidatuur zal bevestigen... voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Afgelopen maanden wilde de strijd om de republikeinse kandidatuur voor 2012... maar niet echt beginnen. Maar als Perry vandaag doorzet, zal dat in ieder geval veranderen. Run, Perry, run, scandeert het publiek half juni nadat gouverneur Perry heeft gesproken. Veel republikeinen zien hem als een van de weinigen op dit moment... die president Obama zou aankunnen over anderhalf jaar. Twee maanden geleden liep Perry zich al aardig warm om de zittende president aan te pakken. Die in Perry's ogen gelooft precies te weten wat de mensen nodig hebben... en denkt over alles te kunnen besluiten voor iedere Amerikaan. Deze administratie in, in Washington die nu in kracht is... geloof dat de is niet alleen de answer to every need but it's the most qualified to make essential decisions for every american in every area that that mix of arrogance and audacity that guides the obama administration is an affront to every freedom loving american and a threat to every private sector job in this country Wat een arrogantie zegt Perry vol afschuw over Obama zijn regering is een schande voor iedere vrijheidslievende Amerikaan... en vormt een bedreiging voor iedere baan in de vrije sector, zo meent Perry. Inmiddels de langstzittende gouverneur van de op een na grootste staat van Amerika. De Texaan kan dus een kandidaat worden waar iedereen rekening mee moet houden. Toch is het onzeker of hij ook buiten Texas zal aanspreken. Perry is zeer gelovig tegen abortus en tegen het homohuwelijk. Nou is dat niet zo verwonderlijk voor een republikein... maar merkwaardig is wel wat hij afgelopen week deed... Hij ging voor in een gebedsessie in Austin in een volgepakt stadion. Father, our heart for Vader, ons hart breekt als we aan Amerika denken. We, see fear in the we zien angst op de financiële markten. We zien in the halls of government. We zien woede in de regeringsgebouwen. Vader, we vragen voor onze president dat je je wiskundigheid op hem geeft. Dat je zijn familie geeft. Vader, wij bidden voor onze president, opdat u hem maar een beetje van uw wijsheid mag schenken. En dat u zijn familie beschermt, al dus een zalvende perry. Het is de vraag of de stemmer in het politieke midden hierop zit te wachten. Die vormt toch nog altijd de meerderheid in Amerika. Maar met die stemmer zijn de Republikeinen minder bezig op dit moment. Hun rechtervleugel, de zogeheten Tea Party, is ontevreden met de koers van de partij. En die Tea Party moet gepaaid worden. Met congreslid Michelle Backman wil de boze Tea Party zijn stempel drukken op de race om de kandidatuur van de Grand Old Party. In Washington verspillen ze ons geld. Obama heeft de economie van ons land de vernieling ingedraaid. Iemand moet nee zeggen, zegt Backman. Vooral voor haar betekent Perry slecht nieuws. Hij houdt namelijk hetzelfde verhaal, maar is vele malen sterker en ervarener. En in Texas gaat het bovendien economisch nog redelijk goed. Ook de Tea Party zal dus best wat voelen voor Perry. Veel meer in ieder geval dan voor Mitt Romney. Tot nog toe de meest sterke republikeinse kandidaat. Hij heeft veel politieke ervaring en veel geld. Hij lijkt de kandidaat van het midden te worden. En Perry van de rechtervleugel. Samen gaan zij waarschijnlijk uitvechten wie het in 2012 tegen Obama mag opnemen. Tenminste, zoals het er nu uitziet. Dat zei onze correspondent Wessel de Jong vanuit Washington. Well I was watching his talk show the other day. And on it there was this guy, and he was saying when you had other people tell you what's right, when you leave your instinct and your own truth behind. That's a virus of the mind. That's a virus of a mind Well, I guess it's kind of like losing your sight For a second you feel that they might be right And it feeds the doubts that you have inside And almost starts to feel like a crime To follow your own rhythm and rhyme Last night A lot of people I hadn't seen In a long, long time And they wanted to know About my life But making me feel Like it wasn't quite right Like, where's your kids And where's your car? I said, I don't have either But I have a guitar And I ended up feeling Like I was a freak So I found some wine And something to eat And I talked to the dog To pass the time I told myself I'm doing just fine It's just a virus of the mind It's just a virus of the mind It's on the tip of your tongue It's in the feeling you got when you feel young It's in the sound of the beat It's in the base of your spine It's in your gut reaction, yeah, every time They tell you what you should have They tell you who you should be It's in the TV and ads and in the magazines I'm kicking it off like a bug in the breeze Cause is anyone out there inside me I say is anyone out there inside me I say is anyone ooh, ooh, ooh. Of the mind, de Nova was dat. Al moet hij het uit eigen zak betalen, die 6 miljoen euro. Hij moet en hij zal naar Barcelona. Ses Fabregas heeft er alles voor over om voor zijn oude jeugdliefde te mogen spelen. Zijn huidige club, Arsenal, wil zich er niet over uitlaten. Maar op de Spaanse televisie zijn ze er heilig van overtuigd dat hij komt. Tarareando Zarrate en la plantilla del Barça, todos anunciaban esta mañana que hoy podía ser un gran día, el día de Ses Fábregas Y estaban en lo cierto porque el jugador volará en las próximas horas a Barcelona y lo presentarán el lunes. El Barça lo tiene apalabrado. Es un acuerdo, como dices, verbal. Sesc quiere ir al Barça y el Barça quiere a Sesc. Pero, como no podía ser de otra manera, por cierto, pero repito, el acuerdo verbal entre Ses Fábregas y el Barça es total. Het is rond. De transfer van de 24-jarige Fábregas naar Barcelona. De speler zelf heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ervan droomt om ooit voor Barcelona te mogen spelen. de altijd zonnes om in de eerste van te spelen. De Catalaan Fabricas betaalt nu daarom zelf 6 miljoen euro om de overgang mogelijk te maken. Met veel van zijn toekomstige ploegenoten heeft hij samengespeeld in de jeugd van Barcelona. Het zijn vrienden van hem. Ze zien hem dan ook graag komen. En dat is een van de beste middenvelders in het wereld. En het is voor ons een orgullo dat iemand als hij naar huis terugkomt. Barcelona's keeper Victor Valdés noemt Fabregas een van de beste middenvelders ter wereld... en zegt dat zijn nieuwe teamgenoten op zijn thuiskomst wachten. Ironisch genoeg scoorde Fabregas met zijn fabuleuze traptechniek... een jaar geleden nog in de Champions League tegen zijn vrienden. Dit zou Fabregas laatste contribuutie in deze kwartafinal zijn. Wat een kans om te verhalen and send his team to the new camp with hope. The comeback is complete. Seth Fabregas equalizes voor Arsenal. Hobs Dit doelpunt hebben de Barça fans hem al lang vergeven en ze zullen hem dan ook hartstochtelijk toezingen als hij straks in het blauw-paas shirt het veld van Camp Nou betreedt. <tied> Het lied, wat zal dat ze altijd zingen, als uit het veld betreedt daarin Nou kamp. Fabregas dus. Dan Frankrijk. Frankrijk heeft deze zomer voor het eerst een rookvrij strand. Het strand is nu zo populair dat het aan zijn eigen succes ten onder lijkt te gaan. Het ligt zo vol met mensen dat er bijna geen plaats in de zon meer te vinden is. Correspondent Frank Renat. Het is heerlijk, zon, zee en strand. En helemaal omdat het hier in La Ciotat aan de Middellandse Zee ook nog eens rookvrij is. En er mag op dit strand geen peuk meer worden opgestoken. la plage lumière is non fumeur. Het ronde bord bij de ingang is duidelijk. Daarop staat een sigaret met een dikke rode streep erdoor. plein non Er zijn al zoveel plaatsen waar je niet meer mag roken, zegt deze mevrouw. Dus dat het hier ook niet meer mag. Nou ja, dat is niet zo erg. We passen ons wel aan. En dat vinden heel veel Fransen. Er is een enquête gehouden en daarin zei drie kwart van de Fransen... dat ze voor een rookverbod op de stranden zijn. fumeur, Deze mevrouw zegt dat ze zelf ook rookt. Maar het rookverbod vindt ze toch niet erg. Het is vooral fijn voor de kinderen, zegt ze, de kleintjes. Die anders wel eens een peuk uit het zand haalden en die meteen in hun mond stopten. Maar dit rookvrije strand van La Ciotat is nu zo populair geworden dat er problemen zijn ontstaan. Het strand is namelijk elke dag stampvol. Sinds het rookverbod komen er 25% meer bezoekers per dag. En begrijp de la van de mensen de We liggen nu zo dicht op elkaar, zegt deze mevrouw, dat het maar goed is dat de mensen naast je niet roken. Want dat zou wel erg stinken. Moi, je me déplace. Sommige gel, komen. En er is nog een probleem. De asbakken die zijn neergezet op de boulevard, die zijn overvol. Ze moeten nu al allemaal twee keer per dag geleegd worden omdat zoveel mensen er een peuk in gooien voor ze het strand op gaan. De gemeente overweegt nu om veel meer en ook nog veel grotere asbakken neer te zetten, wat natuurlijk ook weer niet zo'n fraai gezicht is. fait passer la police de l'environnement. Nou, de gemeente stuurt ook agenten het strand op. Vertelt wethouder Noël Noel Colurant Kievien, qui explique aux gens qu'il ne faut plus fumer sur cette plage, s'ils ont envie de fumer, qui se lève. Of die de plage. Die agenten leggen dan aan de mensen uit die hier liggen dat ze de boulevard op moeten als ze willen roken. of naar een ander strand moeten verkassen. Deze jongen zegt dat hij gewoon blijft roken, stoer. ondanks de agent op het strand. Hij gaat gewoon de zee in, zegt hij. En daar rookt hij stiekem een sigaret. Ze verbieden tegenwoordig maar alles, zegt hij. Het is niet normaal meer.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 Bij de Duitse plaats Zwangau, aan de grens met Oostenrijk is dat, hebben twintig mensen, onder wie vijf kinderen, de nacht doorgebracht in de gondel van een kabelbaan. Inmiddels zijn de eerste twee inzittenden na 17 uur met behulp van een helikopter uit de cabine gehaald. Kabelbaan die viel gistermiddag stil toen een paraglider verstrikt raakte in de kabels. En in Duitsland wordt vandaag ook herdacht... dat het communistische Oost-Duitsland precies 50 jaar geleden begon... aan de bouw van een muur om West-Berlijn. Onder andere bondskanselier Merkel is vanochtend in Berlijn bij de herdenking. De herdenking is vanaf 10 uur te volgen op Nederland 1. En dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag hebben we met vrij veel bewolking te maken... en is er helaas weinig ruimte voor de zon. Uit de bewolking valt af en toe lichte regen of motregen. Dit beeld zien we een groot deel van de dag... En daarbij verwacht ik temperaturen van zo'n 20 graden in het noorden en 23 in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond kan de neerslag mogelijk wat buiig worden en is er lokaal kans op onweer. Komende nacht trekt er een actief neerslaggebied over het land en valt er lokaal in korte tijd veel regen. Het is vrij zacht met minima van gemiddeld 16 graden. Morgenochtend trekt de neerslag dan naar het oosten weg en klaart het vanuit het westen langzaam op.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 De NOS op Radio 1, het NOS Radio 1-journaal. Ook te beluisteren via het internet www.nos.nl. En we twitteren natuurlijk NOS Radio 1. Dat is het adres van de Twitter. Hoe je te wapenen tegen een dreigende economische en financiële crisis? Buenos Aires hebben Zuid-Amerikaanse ministers van Financiën... hierover met elkaar gesproken. Want ook Zuid-Amerika is niet immuun gebleven... tegen de turbulentie op de financiële markten van de afgelopen week. We gaan over praten met onze correspondent Marion van Rooijen. Marion, de ministers die spraken... Met, met elkaar, want uh, sinds kort, uh, sinds een jaar... ...is er de Unie van Zuid-Amerikaanse landen. Uh, wat is er uit die topontmoeting gekomen? Meer samenwerken en proberen een buffer op te bouwen... ...tegen de financiële schokken van de rijke wereld... ...dus van Amerika en Europa... Uh, Kijk, een van, een van de dingen wat, wat ze nu besloten hebben, is een Zuid-Amerikaans reservefonds maken. Van zo'n 20 miljard. Dat moet nog allemaal uitgewerkt worden hoor. Uh, ze zien elkaar over twee maanden weer in Paraguay. Maar het probleem is dat de, bijvoorbeeld dat de munten in Latijns-Amerika ontzettend hoog staan. Vals hoog bijna. Uh, bijvoorbeeld de Colombiaanse peso is bijna 7% gestegen de afgelopen maanden. De Braziliaanse real meer dan 3%. En dat is omdat iedereen uh, met die lage rendestanden in Europa en Amerika... hier natuurlijk hier natuur gaat om nog wat uh, ja, lekker rente te trekken... wat die munt omhoog drijft. Nou, Daar willen ze nu gezamenlijk iets aan proberen te doen. En er wordt nu ook gepraat over een soort mandje van Zuid-Amerikaanse munten... zodat je dat een beetje kan verdelen. En uh, wat ze verder willen, is de reserves van de centrale banken coördineren en op peil houden, zodat Zuid-Amerika gewapend is tegen een mondiale crisis. Want één ding is zeker, ja. anders dan de Europese landen of Amerika... heeft Zuid-Amerika plenty reserves. De rijke landen hebben echt drie keer meer schulden dan al die opkomende economieën die hier zitten, onder andere. Ja, en hoe zijn ze trouwens deze afgelopen week doorgekomen wat betreft de beurs? Nou, niet mals, hè? want iedereen dacht, nou, dat gaat hier wel voorbij, want het gaat allemaal zo lekker. Nou, nee. Maandag uh, verloor de Braziliaanse beurs in Sao Paulo 8%, de Argentijnen uh, zelfs bijna 11%. Maar uh, ook hier zijn de beurzen de laatste dagen weer in de plus, En de angst is in elk geval minder dan in Europa en Amerika. Want die economie is solide. Het is een binnenlandse markt. En eh, Zuid-Amerika levert vooral grondstoffen. Hè? Koffie, vlees, ijzerers, nou ja, olie, die dingen. En als de verwachting van de consumptie omlaag gaat in de rijke wereld krijgen deze grondstoffen natuurlijk ook een duw, Maar uiteindelijk blijven die grondstoffen toch nodig. Net zoals voedsel nodig blijft. Ja, en dat is weer de kracht van de economie hier. Maar de grote vraag is, je hebt het over de kracht van de economie... Uh, Brazilië, de laatste jaren toch een succesverhaal. De B van de Briklanden is van Brazilië. Komt dat dan in gevaar, die enorme economische groei? Een beetje. Kijk, de vrouwelijke president... Uh, en ook economen, Dilma Rousseff van Brazilië, die zegt... kijk, we zijn niet immuun, maar we kunnen een stootje hebben. Kijk, Brazilië heeft zich tenslotte ook glansrijk... door de financiële wereldcrisis van 2008 heen geslagen. Vorig jaar een groei van bijna 7%. Maar als de economische crisis en de bezuinigingen... in Europa en Amerika doorzetten, ja, dan gaat Brazilië dat wel voelen. Maar het gaat niet en onder... En dat is één ding wat zeker is. Dankjewel Marjon. Marjon van Rooijen was dat uit Latijns-Amerika. Meerderheid van de Tweede Kamer waardeert de excuses van Mark Rutte... die hij gisteren maakte. Rutte verontschuldigde zich voor de verwarring die hij heeft laten ontstaan... na een eurotop in Brussel. Daar zei hij dat de Grieken 109 miljard euro steun krijgen... waar de banken en verzekeraars 50 miljard van betalen. Maar andere regeringsleiders hanteerden andere bedragen. Die telden de, de bijdrage van de banken erbij op... en kwamen op 109 50 miljard euro aan steun. Een verwijtbare fout, zei Rutte gisteren. Wilma Borgman vanuit Den Haag. Voor Mark Rutte was het even wennen. Van papier las hij gisteren een verklaring voor... waarin hij zijn excuses aanbood voor de ontstane verwarring. Ik betreur dat en ik zal daarvoor komende week... de Tweede Kamer mijn excuses aanbieden. De onduidelijkheid over de steun aan Griekenland... was hem inderdaad te verwijten.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 Betalen de banken daar nou de helft aan mee, zoals de Kamer dacht... of maar voor een derde, zoals uiteindelijk bleek? De excuses van Rutte komen na verwijten van de oppositie. Komende week komt de Tweede Kamer terug van vakantie om erover te praten. Maar bij de PvdA bijvoorbeeld zijn ze nog niet helemaal overtuigd. Job Cohen. Wat het natuurlijk was.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 Hij had ook al veel eerder kunnen zeggen van nou dit zijn de feiten en zo ziet het eruit. Eh, kijk, dat is vind ik een rol voor, een, voor de minister-president. Je moet dan wel ook echt op die momenten de discussie voeren. Komende dinsdag komt in ieder geval een deel van de Tweede Kamer terug van vakantie. Want dan komt dit aan de orde in een debat. Dat zei Wilma Borgman. Nederland is het beste voetballand ter wereld. Althans volgens de ranglijst van de Wereldvoetbalbond, de FIFA. Onze grote concurrent Spanje verloor namelijk afgelopen woensdag van Italië. En Oranje zelf kwam niet in actie tegen Engeland. Officieel is Nederland pas op 24 augustus de kop lopen. Maar een aantal rekenwonders kwamen nu al tot die conclusie. Erik Braak is van Infostrada Strada Sports. En hij kan ons meer vertellen over die toppositie van het Nederlands elftal. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, eerst maar eens even de waarde van, uh, van die FIFA-ranglijst. Uh, is het een ranglijst die we moeten vertrouwen? Uh, de, deze ranglijst moeten we zeker vertrouwen. De FIFA heeft in 1993 bedacht... Uh, een uh, wereldranglijst introduceren die de internationale krachtsverhoudingen weergeeft tussen de verschillende nationale teams. Uh, en uh, zij hebben daar een bepaalde rekenmethode voor bedacht... En, uh deze, de uitkomst daarvan uh, wordt al jaren gebruikt, bijvoorbeeld voor het indelen van de kwalificatiegroepen voor, voor, uh, voor WK-kwalificaties oh ja, die uh, lotingen. Dan, dan oh. wordt vastgesteld of je poelhoofd bent of niet, dat soort ja. zaken. Maar, maar, maar wat het is, een rekenmethode. Um, hoe ziet? Uh, kan die simpel uitgelegd worden? Uh, simpel wordt misschien lastig, <laughs> ja. maar. Um, uh, de FIFA bekijkt alle uh, uh, internationale wedstrijden die gespeeld worden, dus ook de vriendschappelijke wedstrijden. Uh, die worden allemaal in oogschouw genomen. Uh, het gaat dan om wedstrijden van de afgelopen vier jaar. Uh, uh, waarbij de meest recente wedstrijden zwaarder meten dan uh, wedstrijden van verder in het verleden. Ja, en maakt het dan uit tegen wie je speelt? Want ik bedoel, uh, als ik tegen, nou, noem eens een leuk land, uh, Luxemburg uh, speel of uh, tegen uh, de Verenigde Arabische Emiraten, dan uh, moet ik normaal gesproken natuurlijk wel winnen als, als Nederland. Ja, er wordt naast dus de uitslag van de wedstrijd zelf, uh, die natuurlijk belangrijk is voor het punt, aantal uh, wat je krijgt, wordt er uh, een aantal uh, vermenigvuldigingen gedaan. Zo uh, so wordt het belang van een wedstrijd wordt meegenomen. Dus een, uh, een, een WK-wedstrijd zelf telt vier keer zo zwaar mee als een uh, vriendschappelijke wedstrijd bijvoorbeeld. Uh, en wat ook belangrijk is, dat, is dat er gekeken wordt naar de sterkte van, van je tegenstander. Dus inderdaad, wanneer je speelt uh, tegen de nummer 1 van de ranglijst... Uh, dan telt dat uh, veel zwaarder mee dan dat je tegen een uh, klein landje speelt... Uh, wat slechts op 200 op de wereldranglijst uh, staat. Ja, Dus Italië bijvoorbeeld, dat heeft uh, Spanje verslagen, uh, stijgt nu op, zo op de ranglijst? Uh, Italië zal, uh, zal iets stijgen, want deze overwinning uh, die telt... Uh, uh, vrij zwaar mee voor hun, omdat zij tegen de nummer 1 speelden. Het is wel afhankelijk uh, uh, van hoe hoog Italië zelf stond. Zij stonden zelf vier, als ik het goed heb. Uh, dus zij hebben al een hoog gemiddeld puntaantal per wedstrijd. Oh ja. Yeah. Dus ze zullen niet veel stijgen, maar dit resultaat is zeker goed geweest voor hun uh, ranking. Maar dat betekent dus, dat uh, Nederland staat dan uh, straks uh, op die eerste plaats, dat je het ook niet in eigen hand hebt om uh, eerste te blijven. Want als Spanje, wat volgens mij dan de grootste concurrent is, tegen de nummer drie gaat uh, spelen en wint, kunnen ze wel in theorie meer punten krijgen dan als Nederland tegen een zwakker land speelt. Ja, dat is zeker waar. Dus het is het is zeker belangrijk dat uh, Nederland moet sowieso de komende wedstrijden gewoon blijven winnen. En dan nog is het niet helemaal zeker dat je die eerste plaats behoudt. Want het hangt wel vanaf uh, het programma van Spanje is, uh, is in die zin ook belangrijk. Ja, het, het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met uh, zo'n tennisranglijst. Uh, uh, ja, het idee van de tennisranglijst is, is, is hetzelfde inderdaad. Ik denk dat hij bij tennis uh, meer waarde heeft dan bij uh, dan deze voetbalranglijst uh, bij voetbal is het toch uh, veel belangrijker om uh, af en toe eens een EK of een WK te winnen, heb ik het idee. Uh, bij, bij tennis heeft het denk ik meer waarde als je daar ooit eerst hebt gestaan op de wereldranglijst. Maar ik geloof wel dat in de ons omringende grote voetballanden... dat er wel even met de oren geklapperd wordt als je uh, ziet dat Nederland uh, uh, nu op de eerste plaats staat. En terecht, lijkt me. Wanneer uh, is, de, is, is de volgende uitgave? Want uh, hij, hij verschijnt niet elke dag, hè? Uh, deze ranglijst verschijnt uh, elke uh, maandelijks, uh, zeg maar. Dus de komende is 24 augustus en dan uh, ergens eind september is de volgende. Dus we zijn één maand lang de beste van de wereld. Nou, het is Even, toch lekker? Eén maand lang sowieso. Goed gevoel. Erik Braak van Info Strada Sports, dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Na de Amsterdam Gay Pride vandaag de Perak Pride of de Praag Pride. Dat, uh, zo moet je dat misschien ook noemen. Verkeersinformatie. Het is nog rustig op de weg. Maar er is wel een kleine omleiding op de A20-hoek van Holland Gouda. Tussen knooppunt Klein-Polderplein en knooppunt Terbrechtseplein. Is er een wegafsluiting. En wo er wordt daar namelijk aan de weg afgewerkt. Er is een omleiding ingesteld. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten.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 Soms ook in het Westen willen zijn. Omdat de brood ligt soms bij de Gedeknisch Soms op het Alexanderplein. Ariejkers met zijn mannen van het kleine orkest over de muur draaien we natuurlijk op de dag dat herdacht wordt dat 50 jaar geleden begonnen werd met de bouw van die muur. En om 10 uur vanochtend op Nederland 1 wordt die herdenking uitgezonden. Kunt u er naar kijken. Deze week is in het Tsjechische Praag voor het eerst een gay pride. Het evenement is afgelopen woensdag begonnen en duurt tot en met morgen. En een van de vijf hoofdbestuursleden is de Nederlander Bastiaan Huigen. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar wat voor een soort evenement is het? Moeten we ook uh, denken aan datgene wat er in Amsterdam gebeurt? Uh, ja, in principe wel. We hebben uh, er juist voor gekozen om een evenement te organiseren dat heel breed is. Uh, dus net als in Amsterdam uh, uh, is er een, uh, een parade en daarna een feest. Uh, in ons geval op een uh, eiland uh, in, de, uh, in de rivier hier. Voor oh, ja. het uh, Nationaal Theater. Uh, maar daarnaast zijn er uh, afgelopen week al uh, andere evenementen geweest. Zoals een workshop georganiseerd uh, in samenwerking met uh, grote bedrijven over diversiteit op de werkvloer uh, en allerlei andere side-events die een uh, wat serieuzer karakter hadden. Ja. Nou horen wij heel veel over, en als het dan met name over Oost-Europese landen gaat, dat daar een homo-vijandig klimaat uh, heerst. Hoe, hoe is dat in Tsjechië? Uh, nou, dat is op zich in Tsjechië uh, uh, nog, nog vrij goed. Um, in tegenstelling tot landen als Polen en uh, uh, bijvoorbeeld of als... uh, en, en zeker Rusland, uh, speelt de kerk hier eigenlijk bijna geen rol. Um, ja, dat is een, een handicap die we dan niet hebben, omdat ja, de, de kerk wakker op een of andere manier. Uh, uh, toch vaak dat klimaat uh, aanbiedt. Ja. Niet een grote rol van de katholieke kerk. En, is Tsjechië is, is, is, misschien van oorsprong ook een tolerante land? Mo moet je dat zo zien? Ja, misschien wel. Um, ook tijdens het communisme al uh, stond Tsjechië bekend... of Tsjechoslowakije bekend... als uh, nou ja, relatief een van de meest tolerante uh, landen hier uh, in de regio. Maar betekent het dan dat alles spijs en vrede is, dus alles goed is? Of is het uh, uh, alleen in vergelijking met andere Oost-Europese landen beter? Um, nee, ja, eigenlijk, eigenlijk is het vrij goed. Een um, van de dingen die, die, die nog wel zo is, is dat mensen bijvoorbeeld... Um, ik, ik maak altijd een beetje de vergelijking met gay bass niet hier niet zoveel voor, hè, het in elkaar slaan van de homo's. Maar als het zou gebeuren, zouden mensen er ook wel langs lopen. Mensen bemoeien zich graag met zichzelf. Um, en dat heeft wel voor- en nadelen. En het voordeel is uh, dat het een soort van tolerantie is van, uh, van, van voor, voor mensen. Precies, ja, je, je kan gewoon met je vriendje hand en hand over helpen En uh, ja, dat, dat levert eigenlijk nooit problemen op. Mm. Waren er uh, protesten of uh, is het ook zonder slag of stoot tot stand gekomen? Um, nee, er was, uh, uh, waren wel wat protesten in uh, een van de. Uh, secretaris van de president uh, uh, blijkt nogal christelijk te zijn. En uh, die heeft zijn mond open gedaan. Uh, waarop allerlei reacties ontstonden uh, vanuit allerlei hoek. Mensen die vonden dat hij uh, dat allemaal niet mocht zeggen. Want ja, een, uh, een, uh, een kerk van de staat die, die, die moet in principe uh, onafhankelijk zijn. Uh, en tegelijkertijd dan allerlei mensen die het wel met hem eens waren. En, uh, maar in ieder geval uh, is het tot zoveel nieuws gekomen rondom onze Gay Pride dat we uh, vanmiddag veel meer mensen verwachten dan, uh, uh, <laughs> dan in het begin. De heer Kruijff zei altijd: al elk nadeel heeft een voordeel. Maar uh, ho hoeveel mensen verwacht u dan? Um, nou, ik denk eigenlijk dat het lastig te zeggen omdat er heel veel mensen uh, nu hebben gezegd: van ja, met al die ellende. nu, nu, nu kom ik zeker uh, meedoen. Maar ik denk dat, het, dat, dat in de mars uh, tussen de 3.000 en 8.000 mensen meelopen. Ik denk dat het dan eerder de hoge schatting dan de lage schatting wordt. Ja. En um, ja, u, u, u bent als Nederlander, daar ben ik dan nieuwsgierig naar. Nou, hoe bent u daarbij betrokken uh, geraakt? Want u bent een van de hoofdbestuursleden uh, daar. Woont u al een tijd in Tsjechië? Ik woon al heel lang in Tsjechië. Ja, ik kom al uh, uh, sinds uh, 1992 in Tsjechië. En ik woon er nu hier sinds 2007. Dus. Uh... Dan ken, je ja. de, de, dan ken je het land wel een beetje. En, en heeft u nog veel opgestoken van hoe ze het in Amsterdam organiseren? Um, ja, natuurlijk is dat wel een inspiratiebron geweest. Uh, en Sowieso andere Gay in Europa. Wat mij betreft is het de leukste Gay Pride uh, uh, die in Rijkje, wik. Um, en daar ken ik wat mensen. Dus die hebben ons ook geholpen met andere informaties. Van nou, wat staat er nou allemaal op jullie budget? En waar gaan we rekening mee moeten houden? wel die dingen die als je het voor het eerst moet doen, dan kan je maar beter. Uh, ...goed afkijken, dan... Uh... Hoe zeggen ze dat ook alweer? Nog het slecht bedenken. Precies, ja. ja. beter <laughs> <Nog slecht>, uh... <laughs> goed gejat, dan slecht... Goed, hebben we het verder niet over. Uh, gewoon een mooi feest uh, vieren en een mooi evenement uh, nog verder. Dank u wel voor het uh, ja, gesprek. Dan. Bastiaan Huigen was dat. FC Twente speelt vanavond voor het eerst na het ongeluk in de eigen grolsvesten. Begin juli kwamen twee mensen om het leven door het instorten van het dak. Voorafgaand aan de wedstrijd van vanavond wordt een minuut stilte gehouden coach Co Adriaanse over zijn eerste wedstrijd in de Grosvesten. Het is de eerste keer dat we in ons eigen stadion zijn. We hebben er niet gespeeld, we hebben geen open dag gehad, niks. Uh, het gras was een beetje aan de hoge kant, dat wordt nog gemaaid naar 2,2 mm. Nou, dit is alle informatie die, die echt nodig is uh, voor een speler. Uh, want het ziet er ook heel anders uit. Uh, we hebben nieuwe spelers zoals uh, Willem Jansen en Tim Cornelissen en ik ook. Je moet toch wennen aan een stadion, daarom zijn we ook hier. Maar ook de, de oude jongens zien toch plotseling een heel ander beeld in een stadion. je moet toch die kant één keer opspelen, 45 minuten. Dit heb je gezegd tegen de groep, vlak voordat jullie ja. begonnen met de training. Ben je geïnteresseerd in bouwprocessen? Zo stond je wel te kijken. Nou ik zag dat, uh, dat nog niet alles weg was. Hè. Dus uh, de twee, uh, Er waren nog twee uh, delen van masten over die uh, naar voren uh, die geknakt waren. Hm. En die waren ze nog aan, aan het wegheizen. Ja, ik uh, ging vroeger als kind ook altijd kijken naar, uh, naar bruggenbouw en zo, wegenbouw. Dus uh, dat interesseert me wel, ja. AZ, wat voor indruk heb je, heb je van die ploeg? Hele goede indruk. Ze hebben uh, natuurlijk enorm ingeleverd financieel. Heel veel uh, goede spelers moeten verkopen. Crisis gehad. Maar, maar telkens weer staat er een goed team. Ja, Toen toch elk jaar weer mee en spelen ook goed voetbal. Dus niet alleen maar reactievoetbal, ze, ze kunnen ook heel goed voetballen. Welk probleem houdt je op dit moment het meeste bezig? Is dat de wedstrijd tegen AZ het misschien wel vertrekken van Roe is of de blessure van Shatley? De wedstrijd tegen AZ. Kijk, je houdt natuurlijk altijd genoeg goede spelers over om een goed team te maken. En voor ons een uitdaging om uh, thuis, eindelijk een keer thuis voor een vol stadion echt lekker te spelen en een overwinning te pakken. Dat, dat houdt me het meeste bezig, zodat we bovenaan blijven staan. Heb je je ploeg ook voorbereid op die minuut stilte... en de speciale omstandigheden daaromheen? Want er is wel eens vaker een minuut stilte, maar dit is toch weer even wat anders. Ja, Dit is wel heel erg dichtbij natuurlijk. Je ziet nog steeds de naweeën van de ramp. De familie van de overledene komt waarschijnlijk ook... Ja, dat, dat heeft een hele grote impact op ons. Er komt ook een, een soort gedenksteen of, of in ieder geval iets... waardoor Twente dat nooit zal vergeten... en altijd met respect naar de familie toe dat zal meedragen. Ik zal dat zeker meenemen in mijn, in mijn bespreking. Natuurlijk is dat tragisch, maar het kan ook een motivatie zijn om... Ja, om echt de ster van de hemel te spelen. Dat zei Ko Adriaanse, de coach van FC Twente. Wat wordt er verder vanavond gespeeld? PSV neemt het op tegen RKC. Vitesse tegen VVV en Feyenoord speelt thuis in de Kuip tegen Roda JC. Het NOS Radio 1-journaal overzicht. Is Jacqueline Niva. Goedemorgen, Nederlanders die zijn bezorgd over hun inkomen. Zeven op de tien Nederlanders vrezen dat zij de komende tijd inkomen moeten inleveren door de financiële crisis. Dat blijkt uit een enquête van TNS Nipo in opdracht van het AD. De ondervraagden zijn niet zozeer bang hun baan te verliezen... maar denken dat ze de komende jaren met minder geld moeten rondkomen. En daarmee ligt een nieuwe recessie op de loer, zeggen economen. Want als mensen zich zorgen maken over hun inkomen... gaan ze doorgaans meer sparen en minder uitgeven. Een cholera-epidemie bedreigt grote delen van Somalië... meldt de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Volgens de WHO zijn er inmiddels een kleine 200 mensen... met de symptomen van de ziekte in een ziekenhuis... in de Somalische hoofdstad Mogadishu, overleden. Er is een groot risico dat de ziekte zich snel verspreidt... als gevolg van de slechte sanitaire en drinkwatervoorzieningen in Somalië. Meer daarover op nu.nl. GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters is trending topic op Twitter. Gisteren bleek uit een onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken... dat ze als diplomaat integer heeft gehandeld... bij het positief adviseren over een subsidieaanvraag van de man... die later haar partner werd. Iemand twittert, dus als ik het goed begrijp... doet Buitenlandse Zaken een onderzoek naar Mariko Peters... toen ze voor Buitenlandse Zaken werkte... Oké okay dan. Iemand anders zegt op deze manier... de slagen keurt zijn eigen vlees. Ik vind overigens dat BUSA, eh, buitenlandse zaken... in geval van Mariko Peters een extern bureau de zaak had moeten laten onderzoeken. Zegt een twitteraar, hè? De twitteraar ja. zegt dat, ja. Premier Rutte heeft een excuses aangeboden voor de verwarring die hij had gezaaid... over de noodhulp aan Griekenland. Nog niet eerder ging Rutte zo diep door het stof, schrijft de Volkskrant... Volgens het Nederlands Dagblad zijn er krassen gekomen op het imago van Rutte. Fris, goed gebekt en een verademing ten opzichte van balkende. Zo werd Mark Rutte vorig jaar binnengehaald. Maar na drie kwart jaar worden de eerste barstjes in dat beeld zichtbaar. Al dus het ND. Tientallen vrouwen zijn de afgelopen anderhalf jaar misleid door een spermadonor. De man heeft verzwegen dat hij leidt aan het syndroom van Asperger, een erfelijke autistische stoornis. De 30-jarige man uit Rotterdam heeft zeker 22 kinderen verwekt, staat in het AD. Sommige moeders klagen over gezondheidsproblemen bij hun kind. Kinderen met Asperger hebben een verhoogd risico op psychische aandoeningen. Het Groningse advocatenkantoor Thibaut blijkt jarenlang op grote schaal gefraudeerd te hebben met overheidsgeld. Het kantoor haalde illegaal honderdduizenden euro's extra binnen... door aanvragen voor rechtsbijstand te vervalsen. Het onderzoek naar het exacte bedrag loopt nog, maar volgens de Raad voor de Rechtsbijstand zou het om 450 valse aanvragen gaan voor gefinancierde bijstand, meldt het Dagblad van het Noorden. In Duitsland wordt vandaag de bouw van de Berlijnse muur herdacht, precies 50 jaar geleden. Tot op heden is het niet duidelijk hoeveel mensen de stierven bij een poging om van oost naar west te vluchten. Volgens het museum dat de geschiedenis van de muur vertelt zijn het de 1613. Andere bronnen hebben het over een kleine 300 doden programma is jou. Ja, en de Thaise politie heeft 1800 honden gered die vermoedelijk bestemd waren voor restaurants in Vietnam. Dat meldt de Thaise krant The Nation. Dierenbeschermers hadden de politie getipt over vijf vrachtwagens met dieren die in hele kleine kootjes werden vervoerd. De agenten hielden de voertuigen aan op zo'n 600 kilometer van de hoofdstad Bangkok. En de honden en de vrachtwagens zijn in beslag genomen. Vier arrestaties. Dat is het media over zich. Dankjewel Jacqueline. Na nou acht uur veel meer nieuws. De tijd heelt alle wonden, is snel gezegd. Maar de tijd heelt helemaal niets. Dat zegt Marinus van den Berg. Hij is verpleeghuispastor en heeft dagelijks te maken met dood en rouw. Hij vindt dat je de omgang met de dood niet moet wegstoppen. Hoe troost je dan zonder loze woorden te gebruiken? Morgenochtend om 7 uur spreek ik met Marinus van den Berg in Dit is de Zondag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.